In een lijnvliegtuig op weg van Londen naar New York overlijdt Archie Blyer aan een hartcrisis. In zijn bagage ontdekt men voor een fortuin ruwe diamant die niet vertold is. Scotland Yard, Interpol en ook de New York Metropolitan Police komen in actie. Men vermoedt namelijk dat een zekere Howard Iltsman de zending smokkeldiamant in New York moest ontvangen. Iltsman zendt onmiddellijk een telegram aan een zekere Mr. Bulldog in Londen. Op dit adres is echter geen bewoner van die naam. Het is het adres van een Spaans-Mexicaans theater waar Nick Holland en zijn vrouw Ellie s'avonds de voorstelling bijwonen. want samen met Sir Brandon Fox van de Yard en hun huisknecht Johnny hebben ze een plannetje. ...en het Bulldog-mysterie. Een spannend detective luisterspel in tien delen door Ronald Patterson. Titelmuziek, Koos van der Grind. Drums, Serge Bonin. Derde deel. Senor Ibanez weet er meer van. Ik heb er maar één woord voor. Prachtig. Dus sal stemmen stemmig en het programma mag fijn. Ja, het spijt me dat ik niet eerder geweten heb dat er hier in dienst iets... ...een uniek miniatuurtheater is. Hé, hey, luister dan aan me. Waarom zit je dan zo te vrienden, kom Moet achken als komt Johnny, denk Ja, <laughs> praat voor tien tegen elkaar wijzen, maar vanavond zeggen zeggen wel wat op. Hè. Maar hij heeft het toch maar al waard, Wat he? dacht je met zijn ijdelheid. Zeg, zal het al zover zijn, denk je, Wat over Nou, ja, mm -hmm. nee, nee, ja. Op dit ogenblik moet je daar ergens achter die deur met verboende ingang staan. In niet uniform van telegram bestellen. Nee, Nee. Als je me nou dat moet zeggen. Maar ja, wat kan je verwachten van artiesten? Hela, daar. Hela. Weer niks. Hé, hey, zeg maar, ken jij hier meneer Boendog? Ja, wel ben ik. Om eruit of het bijtje in de kuiten. Waf, af. af. <laughs> hij heeft de stem van een bulldog, maar hij is het toch niet geloofwaardig. Hé, hey, dat is de man. Daaraan hoef ik niet te twijfelen. Meneer, u bent toch meneer Bulldog, nietwaar? Ja, jij gemeen kereltje, jij! Bent u daar eindelijk, Sir Brandon? Eindelijk? Maar Holland, de snelste chauffeur van de jaart, heeft me naar hier gebracht. Hoe komt het dat ik nu eerst wat van je hoor? Ik heb de hele avond naast de telefoon zitten wachten. Johnny, wat is er met jou gebeurd, man? Ja, u hoeft er niet aan te twijfelen, Sir Brandon. Wat u hier op mijn hoofd ziet, is geen appel of een ei, maar de Mount Everest. Kom, vertel op, man. Als er wat misgelopen is, kan het noodzakelijk zijn dat ik dringend maatregelen neem. Kijk, Sir Brandon. Johnny en ik hadden het volgende afgesproken. Zodra het telegram in de handen van de bestemmeling was, zou Johnny het theater verlaten en vanuit een telefooncel en salon Mexico terug opbellen. Huh? Hij zou zeggen dat er een meneer en mevrouw Stapleton in de zaal waren en dat ze dringend naar huis moesten komen, omdat er een schoorsteenbrandje aan de gang was. Ja, meneer en mevrouw Stapleton, dat waren jullie! Ja, ja, ja maar onze schoorsteen wilde niet branden. Toen huh? ik binnenkwam, vroeg ik links en rechts naar een meneer Bulldog, maar... Daarvan bleek niemand ooit gehoord te hebben. En toen, Sir Brandon, u zal me niet geloven, maar. We ga verder, man, verder. Ik geloof elk woord van wat je zeggen gaat. Toen kwam er iemand op me af die niet anders zijn kon dan Mr. Bulldog. Hoezo? Was hij er dan? Het was een kleine, dikke man met een platte neus en hangkaken. Sir Brandon, als iemand Mr. Bulldog moet heten, dan is hij het. Je merkt gewoon geen verschil tussen zijn snuit en het gezicht van een boel. Zo, zo, zo. Het wordt al langer, hoe belangwekkerder. Ik dacht dat hij elk ogenblik zou beginnen blaffen en zijn achterpoot opheffen tegen een van de koelissen. Ja, Johnny, het is zo wel goed, Ga hè? verder, man ga verder. Hoe kom je aan dat prachtexemplaar van een bui? Toen ik die keer op me zag toekomen, zei ik tot mezelf, Johnny, dat is je man. Ik deed een paar stappen in zijn lucht. Ja, John, ja, je brief laat het romanschrijven aan mij over en maak het kort. U vreest misschien concurrentie, meneer? Het wordt tijd dat jij ontslag gaat vrezen. Maar kom nu, mensen, elk ogenblik is kostbaar. Om kort te gaan, ik schakelde mijn allerliefste glimlach in en zei: U bent toch meneer Boel, toch niet waar? Sir Brandon, u had zijn snuit moeten zien. Hij werd met één klap, zo blauw als een pruim, mompelde iets van een gemeen kereltje en gaf me dan een klap op mijn hoofd dat ik van mijn stokje ging. Wat hij in zijn hand had, ik weet het niet. Een plethamer of een oorlogsschip of zoiets. Het was in elk geval een klap om een heel bataljon soldaten mee uit te roeien. U begrijpt dat ik die operawaaier niet zag aankomen. Ik had maar steeds die ja. mensen boeldocht in het ja, oog en... Ja, Johnny de... en Dan. Feitenvraag ze Brandom. geen literatuur. Nou, daar lag ik. Iemand moet me uit de drukte gesleept hebben. Ik heb er geen idee van hoe lang ik ergens tussen hemel en aarde gezweefd heb. Maar toen ik weer bij mijn seksopiel kwam, ben ik buiten gesukkeld en daar ben ik weer tegen de vlakte gesmakt. Een taxichauffeur heeft me eerst bijna overreden en me dan naar huis gebracht. Alleen omdat hij niks verdachtzaam aan mijn ademrook zei. En het telegram? Ja, Johnny, waar is het telegram? Ik ben het kwijt. Wat, Wat? ben je in de telegram kwijt? Ik weet zeker dat ik het in de hand had toen die blaffer meneer sloeg. In de taxi had ik het niet Ja, maar mee. dan is er dus iemand die het hier heeft ontstolen. Niet noodzakelijk, mevrouw. Het kan heel goed nog ergens in El Salon, Mexico, op de grond liggen. Wel, wel, wel. Dat is dan een strop die tellen kan. Tja, we zullen wel nooit weten voor wie het bestemd was. Hm. Johnny, ik dank je nog wel hartelijk, man. Ja. Hij hey, mag zeker u wel naar bed gaan, zegt hij. Ja, maar hè? dat spreekt vanzelf. Oké, oké. Avond samen. Kom, ik ga met je mee, dan zal ik je nog een nieuwe gofres leggen. Ja. Stakkerd. Ja, ik heb met hem te doen. Ja, hij was lang niet zo goed ter als anders. Maar wees u maar gerust? Het zal niet eens een taai. Morgen bellen we een dokter. Maar dat zal wel overbodig zijn. Maar vertel me eens, Brandon. Wat doen we nu? Ja, de toekomst ziet er somber uit. Maar jouwe klinkt erg hoopvol. Had ah, had u gedacht dat ik mijn bediende op de hersenpal laat tikken en door de spons overveel? Nee, we moeten ah, terug naar El Salon, Mexico. En er is nu niet meer aan te ontkomen. Maar ik dacht dat u er voorlopig liever buiten bleef. Ja, dat was mijn oorspronkelijk plan wel. Ik moest absoluut op identische manier samenwerken met mijn collega's van de Metropolitan Police in New York. Die schaduwen op het ogenblik Howard Ilsman, zonder ingrijpen. Maar denkt u niet dat de gang al lang gealarmeerd is? De diamanten zijn immers niet aangekomen. Ja, maar wat er met Blayer gebeurd is, is voorlopig nog een raadsel voor hen. De stuverdes, de bevelhebber van het vliegtuig... en de heer die een handje heeft toegestoken... hebben onder ede verklaard dat ze geen woord zullen loslaten. Mm -hmm. Wat Ilsman en de andere bendeleden ook mogen veronderstellen... ze hebben in het geheel niet de zekerheid... dat de politie de diamanten in handen heeft. Oh, dat ziet er gunstig uit. Hey, nu kunt u rustig als Salon Mexico binnenstappen... onder voorwensel dat er gisteren een telegram bestellen werd aangerand. Hm? Ja, wij begrijpen elkaar, Holland... Maar dat zal voor overmorgen zijn. Ah. Morgen heb ik een dringende conferentie met twee agenten van Interpol en bovendien is de vrijdag een rustdag in El Salón Mexico. Willen we afspreken voor zaterdagochtend tien uur? Ja. Hm? Jij zult een inspecteur John Sanders zijn. Maar verplicht mij niet dat te zeggen, want ik houd er niet aan om regelmatigheden te begaan in dienstverband. Zaterdagmorgen tien uur. Oké. Okay. Komt u me ophalen, Serrano? komt u wel bij deze kant uit? Ja. Hier kunnen we wel even praten als het dan moet. Gaat u hier maar zitten. Dank u. Ik wou u echt een om het zeer kort te maken. Uh, mag ik uw legitimatiebewijs even zien? Jazeker. Hier. Kijkt u maar. En deze heer hier? Ik ben inspecteur Sanders. John Sanders. Hebt u geen penning, inspecteur? Oh ja, toch wel. Eens kijken. Oh, in mijn overjas. En die ligt nog in de wagen. U moet die dingen toch bijdragen, inspecteur. Ja, een momentje, waarde heer, ik ga dadelijk met Meneer mogen... Ivanes, u zei toch dat u zeer weinig tijd had? Zie, si, si, si, si. Vanmorgen is er repetitie, morgen is de sluitingsvertoning en dan is er een uitgebreide voorstelling. De artiesten die iets extra's te doen hebben, herhalen vanochtend. Sluitingsvoorstelling? Op de 11e mei? Ja, si. Half mei eindigt ons winterseizoen. Dan minder de belangstelling en dan nemen wij verlof tot half juni. En midden in de zomer heropent u? Voor het zomerseizoen, zie. Si. Dan komen er veel toeristen. Maar, wat verlangt u eigenlijk? Weet u dat er hier eergisteren tijdens de vertoning iemand werd neergeslagen? <laughs> ne neergeslagen? Hier? Oh, nu geloof ik toch dat u zich vergist, hoofdinspecteur. Ik ben er heel zeker van dat ik me niet vergis, waarde heer. Om kwart over negen donderdagavond werd er ergens achter de coulissen een telegrambesteller neergeslagen, bestolen en ergens in een rustig hoekje weggesleept tot hij weer bijkwam. Wat vertelt u me daar? Dat is toch niet mogelijk. En daar zou ik niets van afweten. Dat is precies wat we graag van u zouden horen, senor Ibanez. Weet u er wat van af? Geniota, heren, hoogenaamd niets. Ik geloof nog steeds Nee, dat... u hoeft er niet aan te twijfelen. Zo is het gebeurd. De man had een telegram bijgeadresseerd aan een Mr. Bulldog, Dean Street 27D. Het telegram werd hem ontstolen nadat hij neergeslagen was. <lacht> heren, kijk. Hier is het telegram. Inderdaad. Hoe komt u eraan? Gevonden? Op de grond? Daar waar u zegt dat de man werd neergeslagen. Het moet dus toch waar zijn? Was het voor u bestemd, Signor Ibanez? Voor mij? Hoe ja. komt u daarbij? Ik geef toch niet Bulldog? Maar ik zal u meer vertellen. Ik heb nogal dergelijke telegrammen ontvangen. Nog meer? Hoeveel? Ja, hoeveel? Tien, vijftien? Ik weet het niet zo precies meer. En telkens stond er zowat nonsens in over een zieke of gezonde moeder. En wat hebt u met die telegrammen gedaan? Ja, wat dacht u? Ik heb aan iedereen die hier werkt gevraagd of het soms voor hem bestemd was. Maar dat bleek nooit het geval te zijn. Dan heb ik ze weggesmeten, geloof ik. Bent u er zeker van dat u ze hebt weggesmeten? Aai! daar gaat mijn licht op. Hoofdinspecteur, op dit ogenblik treedt hier een Mexicaanse troep op. De campagneer zal ze wel wegschaden. De leider is een Amerikaan, Waldo Bennett. Bennett is geen al te mooie man, zijn gezicht heeft wel wat weg van een bulldog. Een paar keer heeft een grappenmaker daar stekelige opmerkingen over gemaakt, en telkens is Waldo Bennett zo razend geworden dat de omstaanders tussen beiden moesten komen. Als die telegrambesteller Bennett met Mr. Bulldog heeft aangesproken, dan kan ik me zo voorstellen Is die dat... Is Mr. Bennet op het ogenblik hier? Nee, jammer goed, niet. Maar als u vanavond omstreeks één uur voor de voorstelling terugkomt, dan hebt u hier allemaal bij elkaar. Bennett in kluis. Goed, goed. Inspecteur Sanders, dat zullen we dan maar doen. Hè? Ja. Mooi te ja. Laat maar, Nicky ik luister wel even. Het zal mrs. Branstalf wel zijn. Ja, mrs. Branstalf, ik luister. Oh, bent u het niet? Ja, zeker. Ja, dat kan. Ogenblik. Liefje, ja. een jonge dame die wil spreken. Aha. Erg dringend en erg geheimzinnig. Zo. En ik zal hier meteen bij zeggen dat uw telefoontje me weer helemaal niet bevalt. Ah. Met Nick Holland? En is toch, meneer Holland? Hemzelf? De romanschrijver? Nick Holland, ja. Waarmee kan ik u van ik kan doen zijn? Ik die dringen spreken, meneer Holland. Neemt u me niet kwalijk het maar. Het kan van het grootste belang zijn. Ik moet u wat vertellen in verband met Waldo Bennett.